Deze winter mag er in Oostenrijk even niet op de bar gedans worden. Want dit wintersportseizoen mag je wel skiën en snowboarden. Maar de apen ski is er niet bij, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Dus niet die party party die je normaal had, die kan niet meer. En voor de rest moeten ook in alle ka kabelbanen mondkapjes worden gedragen. En uh, mogen er bijvoorbeeld in skiklasjes niet meer dan 10 personen zitten. En er komen ook verplichte testen voor horecapersoneel en skileraren. Ook in Oostenrijk loopt het aantal besmettingen op. Bovendien ging er ging dat er de afgelopen winter goed fout. Toen haakten veel mensen tijdens de ski besmet. China heeft in de afgelopen jaren 380 gevangeniskampen gebouwd... ...zeggen Australische onderzoekers na het bekijken van satellietbeelden. In de kampen worden Oeigoeren en andere moslimminderheden vastgezet. China noemt het trouwens geen kampen, maar scholen, zegt correspondent Soert en Daas... Want de moslimminderheden zouden niet genoeg van China houden. En dus, zegt China, moeten ze patriotistische lessen krijgen... en moeten ze ook echt skills gaan leren, zodat ze een beter leven kunnen krijgen. Nou ja, dat laatste kan op zich niemand op tegen zijn. Maar wel als dat betekent dat mensen voor korter of langere tijd worden opgesloten in kampen... gescheiden zijn van hun kinderen, niet naar huis mag... en ja, geestelijke fysieke mishandeling aan de orde van de dag is. En in Vietnam is een condoomwasserette opgerold. In een appartement lagen ruim 320.000 gebruikte condooms. Die werden daar gewassen en gedroogd om daarna opnieuw te verkopen. Een vrouw heeft toegegeven dat ze het recyclingbedrijf runde. Ze zegt dat ze niet weet wie de enorme hoeveelheden condooms aan haar leverde. En of er ook echt tweedehands rubbertjes zijn verkocht in Vietnam is niet bekend. Wel waarschuwen de gezondheidsorganisaties in het land om ze goed te checken. Het weer, geregeld zon, maar plaatselijk ook kans op een buitje. Het is een graad of 18. Morgen is er ook soms zon, maar gaat het vooral in het zuidwesten stevig waaien. En het wordt nog maar een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland, op de A7 de afsluitdijk in beide richtingen bij Kroenwerder Zand... zo'n 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM Luncht. Ja, daar zijn we weer. We zijn weer terug. Uh, wat hebben we dit uur nog? We, uh, hebben dat, uh, we gaan gewoon lekker verder met uh, de Week van Bewegen. Uh, we hebben een leuke... Uh, Items voor de jeugd. Uh, het is toch binnenkort uh, herfstvakantie, dus daar is uh, dan best wel heel veel leuke dingen te doen uh, in en rond Zandvoort. En we hebben het weer nog en we hebben uh, twee interviews. Twee interviews. Twee je nog wel? Ja. Zo, heel goed bezig. Ja. Yeah. En uh, we hebben ook nog wel iets goed nieuws. Uh, het uh, lijkt corona vaccin lijkt te werken bij jongeren. En ouderen. Tot nu toe alleen maar goed nieuws dus. Het, coronavirus, het coronavaccin dat door Janssen-vaccins in Leiden is ontwikkeld... wordt sinds deze week getest op 60.000 mensen in de VS, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. De resultaten lijken ook bij mensen ontzettend veelbelovend. Komt het ei van Columbus straks dan uh, echt uh, toch wel uit Nederland? Uh, dat vraagt de viroloog. Gaan ik schuiten maken die de ontwikkeling van het vaccin leidt? Tot nu toe krijgen we alleen maar goed nieuws. Dus uh, ja. hopelijk begin dit jaar, wat Hugo uh, de Groot al zei. Uh, hopelijk begin 2021 dat ja, we een vaccin vakken, hebben ja. dat werkt. Ja. Laten we het hopen. Het, uh, ik las het en ik denk van, ik ga het niet onthouden. Ik ga het eventjes vertellen. Oké. Okay. We gaan naar Simon Carvinkel. Bridge over troubled water. I didn't. When you're down and out When you're on the street Dan gaan we nu... Uh, ik was voor afgelopen zondag... was ik bij de fitness test... in de sporthal... van de Corver Sporthal... samen met onze Jelmer. En daar hebben wij... een uh, hele leuke... middag gehad. We hebben daar... Uh, mensen zien uh, bewegen. We hebben daar... Uh, onze wethouder... Uh, van Haafden bezig gezien. En die deed het allemaal prima... En, maar we spraken er ook met uh, mevrouw Thea Draaier... en uh, die hebben wij geïnterviewd... en het leek ons heel leuk om dat nu even te laten horen... Heb je hem klaarstaan? Ik heb hem of? klaarstaan. We gaan, gaan, we gaan. We er even naar luisteren. Je bent betrokken bij het walking basketbal en dus ook bij de sportraad van Sanford. Ja. Uh, wat houdt, houden die twee dingen in? Nou, Walking basketbal, dat is uh, basketballen, maar dan mag je niet rennen en je mag niet springen. Ja. Dus dat is uh, echt voor de, uh, de, de doelgroep uh, ouderen. Maar wij zijn niet zo van de leeftijdsgrens hoor. Dus iedereen die eigenlijk heel graag wil sporten en het leuk vindt om dat in teamverband te doen. Maar niet meer kan, kan rennen en vliegen, ja, die, die kan wel walking basketball meedoen. Dat gaat via de basketbalvereniging The Lions. We zijn daar um, anderhalf jaar geleden mee begonnen. Zeg maar, uh... Ik dacht steeds, als het gaat over walking sporten, en ik dacht dan aan basketballen. Dan had ik een soort van kortsluiting in mijn hoofd en dacht ik, basketbal is zo snel en explosief. Dat kan niet walking. En toen zag ik een uitzending van de BBC in, in Engeland. Nou, daar is het echt booming. Daar zijn ze echt helemaal gek van walking basketball. En toen zag ik dat en toen dacht ik, ja, maar dat kunnen wij ook. Dus toen zijn we binnen de Lions begonnen. En we doen dat nu nou, zo anderhalf jaar, één keer in de week, vijf ja. kwartier. En hoe, hoe bevalt dat bij de mensen? Ja, de, de groep die we nu hebben zijn dus ongeveer vijftien mensen. Ja, wij hebben, ik het doe ook mee natuurlijk, hè, dat snap je wel, ik vind het erg leuk. Uh, en ja, we hebben ook gewoon zoveel plezier. Dus we, we zijn uh, nou, aan het basketballen, maar dan rennen en vliegen we niet en we springen niet, maar we proberen wel snel te wandelen, eigenlijk. Ja, ja. En ja, we hebben gewoon ontzettend veel plezier. Uh, en en is daar wel heel, is daar wel, uh, zijn daar wel ouderen voor die, dat, die zich daar voor aanmelden? Of is er bij, want die drempel voor de ouderen is zo hoog om te gaan sporten. Ja, nou de oudste bij ons is denk ik 74. Oh. En, um, uh, ja, is een oud basketballer. Maar we hebben ook mensen die gewoon nog nooit gebasketbald hebben. Dus die, uh, ja, ja. die hebben het dan gelezen in de krant. En die denken, hé, hey, dat is leuk. Dat is, een, dat is een gezellige manier in teamverband om te sporten. Ja, uh, ja kwamen kijken en die doen ook mee. Dus onze leeftijd zit uh, we zitten ergens, denk ik, midden veertig. Uh, okay. En heeft het te maken met knieën die niet meer willen... En, en, maar wel willen sporten. Ja. Ja. En uh, u bent ook betrokken bij de Sportraad in Zandvoort. Uh, waar zit uh, die zich op het moment voor in? Nou ja, de Sportraad ondersteunt eigenlijk alles... Uh, wat te maken heeft met uh, dat Zandvoort kunnen sporten... dat Zandvoort is blijven bewegen. Dus het is ontzettend gezond. Daar dus, uh, had ik even onderzoek naar gedaan... Voor, niet alleen voor je lijf, maar ook voor je mentaal, uh, psychisch uh, blijven sporten. Uh, of dat nou in teamverband is of, of alleen. Of dat dat uh, bij een sportclub is of dat dat buiten is. En we hebben in Santander natuurlijk fantastisch veel uh, buitenpleintjes. Uh, langs de boulevard die sporttoestellen uh, ja. die er staan. Een skatepleintje. Ja. Dus ja, de sportraad probeert um, nou ja, zoveel mogelijk uh, ook bij te dragen. Als adviseur van de ja. gemeente eigenlijk om dat wordt maar uh, ja, ja. goed te laten bestaan. Ook. Ja, en uh, de, toch nog even om uh, het onderwerp van gesprekken uh, uh, aan te snijden... de coronamaatregelen. Uh, hoe gaat dat dan bijvoorbeeld nu bij de walking basketball... en hoe proberen jullie uh, vanuit de sportraad... ...de sportactiviteiten nog passend te maken? Nou, de Sportraad zelf organiseert geen uh, sportactiviteiten. Dat doet met name team sportservice, ja. zoals ja. vandaag de zitdag. Uh, en, en de Sportraad kijkt natuurlijk naar het RIVM, het NOC en NSF. Ja, want de, en dat doet de basketbalvereniging ook. Als, als Lions hebben we ook echt gekeken, wat zegt het RIVM? Ja. Wat zeggen de overkoepelende bonden, de basketbalbond? Nou, dan hangt uh, uh, een, een poster in de gang hoe we dan als Lions... Uh, de regels ook nog een beetje leuk hebben willen uh, uiten. Ja. Maar basketballen mag. En het is natuurlijk best wel een sport waarin ja. mensen dicht bij elkaar zijn. Maar als je traint of een wedstrijd speelt, dan mag dat. En daarvoor en daarna moet je 18 plus. Hè? Want onze jeugd mag gewoon heer, helemaal heerlijk bij elkaar. Dat, dat is helemaal geen punt. En 18 plus moet uh, voor en na de wedstrijden weer uh, ja. Ja, die anderhalve meter in. Word, wordt dat echt als een beperking ervaren? Of het eigenlijk ook wel... Nu het natuurlijk een paar maanden al bezig is van, nou ja, het gaat eigenlijk wel. Nou, voor het sporten is het, is het niet een beperking, want nee. je kunt gewoon basketballen. Ja. Kijk, de vereniging was natuurlijk, en alle leden, eigenlijk natuurlijk heel erg ja, teleurgesteld... dat je dan in half maart ineens alles stopte. Ja, daarna kon er gewoon heel lang niet gesport worden. Nou, ja. dat is eigenlijk veel vervelender voor iedereen... Dan dat je nu hier ook in de sporthal is. Je ziet overal Ach, ja. de anderhalve meter. Ja. Regels over de kleedkamer gebruiken. Zo. Dat is allemaal wel anders. Maar je kan nog steeds sporten. Ja, nou, ja, dat is natuurlijk dat fantastisch. Dat doen waarschijnlijk ja. ook. Dat is ook ja. gewoon. Echt wel. Doen. Weet je, mensen worden gevraagd om omgekleed hier naartoe. Ja, normaal gesproken zeg je als sportraad of als sportvereniging... Ja, hygiëne, zeker bij de jeugd, is natuurlijk altijd heel belangrijk... om ze ook meteen te leren dat je moet douchen na het ja. sporten. Ja, dat is nu dan nou wel even anders. Hè. Je wordt aangeraden, kom, kom uh, in je sportkleding en zo. Behalve ja. voor je schoenen. Hè. Je mag niet met buitenschoenen. Nee, ja. in de mooie nieuwe vloer. Ja. Maar uh, ja, het zijn aanpassingen. Maar voor het sporten zelf... Ja, dus ja. Geen, geen belemmering, we kunnen we dus, gewoon sporten. Dus, uh, en basketbal. Ja, dus die sportraad is natuurlijk voor, uh, vooral om de adviezen te geven aan uh, alle organisaties. inderdaad. Vandaag, de fitheidstest, daar komen natuurlijk ook weer allerlei dingen uit. Uh, wat, gaan je, wat doen jullie daarmee? Nou, dat zullen we waarschijnlijk volgende week de, uh, horen. Want dan hebben we de volgende week een vergadering. Daar zit ook altijd iemand van de gemeente bij. De wethouder sport soms ook. Het team van Sportservice is ook altijd uh, vertegenwoordigd, Dus wij gaan volgende week als sportraad natuurlijk wel horen ja. Ja, hoe is dat vandaag gegaan. Wat zijn dan ja. de beelden die jullie hebben. En ja, leidt dat ertoe dat je dan met elkaar zegt, hé, hey, maar dan is het misschien wel slim dat we dit of dat doen. Om ja. de ouderen meer in, meer, ja. Ja, in de naar de beweging te krijgen. De beweging te ja, krijgen. Die voor die ouderen het is volgens mij best wel heel hoog. Ja, we wij, ja, wij hebben ook wel eens over gehad en zegt van, ja al heb je maar één iemand die zegt, God, ga eens met me mee. Of uh, het, het, het alleen naar binnen stappen vinden mensen misschien ook. Ja, dat zei de wethouder ook al, die zei ook van, ga, ga met elkaar, ja, zegt, eens, laat mee. de één tegen ja. de ander zeggen van, ja. hey, ga lekker, en samen. Ja. En weet je met me je En met walking basketball, sowieso met basketbal, dat, dat heeft de Lions altijd al, uh, je mag altijd drie, keer, drie weken achter elkaar en, en dan kan je gewoon gewoon proberen. En als je dan denkt, ja, nou, dit vind ik geweldig, dan nou, hoor je lid? En als je denkt, nou, vind toch niet ja. niks? Nou, dan heb je het geprobeerd en dan. Ja. Uh... Ja, we, hebben, we hebben ook al gehoord vandaag dat uh, hier vooral wel mensen komen die al bezig zijn met sporten. Uh, uh, welk advies zou u mee willen geven aan die mensen die eigenlijk helemaal nog niks doen met sporten? Ja, ik, ja, ja. Om, het te, om het toch te gaan doen. Ik zou echt zeggen, weet je, um, er is zoveel in Zandgort een aan aanbod. Hè. Ik weet, bij, bij het bijvoorbeeld is ook heel veel aanbod, voor, ook voor ouderen, om samen te wandelen. Uh, je had zelfs rolstoel of, uh, weet um, rollatorwandelingen. Uh, <laughs> en uh, ja, ik denk, het is... En, ja, ga het een keer proberen. En het ja. is fijn als je iemand hebt en je zegt... Goh, we doen het samen. Ja. En, uh, en anders, ja, probeer dan toch eens over die drempel te stappen. Al is het misschien nog zo moeilijk. Want ik ben ervan overtuigd dat als je het één keer hebt gedaan... En je merkt hoe leuk het is dat je beweegt en dat je dat samen met anderen doet. Ja, ja, dat dan, je ook weer contacten krijgt en je ziet, dat je door die contacten weer een, een beetje een ruimer leven hebt. Een ja, leuker sociale leven. contacten, je ja. wordt er blijer van. Ja, wij denken okay. echt wel sportraten, daarom zitten we zijn allemaal vrijwilligers, daarom zitten we er ook in. Wij denken echt allemaal dat sporten ja, in alle opzichten gewoon zo goed voor je is. Eenzaamheid te voorkomen, jeugd. Ja, heel goed. Nou, dank u wel voor, uh, voor dit gesprek. En uh, we hopen dat er natuurlijk iets uh, positiefs uitkomt uh, uit alle adviezen die jullie nog mee gaan geven. Frida Sanson. Ik vind trouwens uh, dat de techniek best wel goed gaat. Ja, ik, ik uh, ben helemaal verbijsterd. Ja, ik maar, kan meer dan je denkt. Ja, je bent hartstikke goed bezig, Marja. Ja. Ja, volgens mij mag je blijven. Ah, oh, gelukkig. Ja. En om nog maar heel even terug te komen op het interview. Uh, voor de mensen die geïnteresseerd zijn... Uh, in dit uh, walking-basketbal uh, gebeuren. Het, het lijkt me heel leuk. Uh, Werd het, het ook gedaan daar? Uh, die middag niet, maar oh. het, wo het wordt wel gedaan, ja. Oké. Okay. Uh, dus heb je vragen nog na dit interview... of wil je liever even persoonlijk contact? Uh, je, uh, je kunt niet wachten. Bel dan met uh, Thea Peller in Draaier. 06 509 12340. Of met Carla Mekel, 06-175-44370. Het een en ander is ook allemaal te zien op de uh, site van The Lions. www.lion.nl oh, ziet er leuk het, uit. Het lijkt me ja. leuk. Ik, ja. heb, ik heb nog iets ook voor de jeugd, want het is binnenkort uh, herfstvakantie. En dan uh, heb, heb je dan uh, geen, niets, uh, geen zin om stil te zitten... en wil je ook niet echt uh, uh, achter de computer. Nou, dat hoeft ook niet. Dankzij de wekelijkse sportinstuif... kunnen de kinderen van 6 tot 12 jaar... op maandagmiddag meedoen met de Sporty Mondays. De, de sportinstuif is gratis... en voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Je hoeft niet van tevoren aan te melden... er komen allerlei sporten en spelletjes voorbij tijdens de instuif... Van trefbal bal tot verstoppertje en van kickboksen tot voetbal. Zorg voor makkelijk zittende kleding en zaalschoenen. Kom langs en werk je lekker in het zweet. Het is uh, waar in de Korverhal, Duintjesveldweg ENA. Elke maandag van kwart over drie tot vier uur. Heb je vragen? Neem dan contact op met uh, Duco Baucus of bel 023 3040 700. En dat is op teamsportservice.nl. Oké. Okay. Heb ik nog een stukje cabaret van Herman Vinkers? Geen spatade veranderd. Ik wel, ik vind het heel apart. Maar nou, nou is Australië apart, hoor. Nou, Australië is al zo apart, echt. De wereld op zijn kop. Ja, ik weet dat, maar ik was een keer in Australië. Echt waar? In. Uh, Sydney. <lacht> dus dat kan kloppen. En ik zat daar een keer in Sydney in een restaurant, Nou, dat was nog veel aparter dan dit. Dat restaurant dat bevond zich namelijk op de allerbovenste verdieping van een wolkenkrabber. En ik had in dat restaurant een tafeltje bij het raam. Nou, vanaf mijn tafeltje had ik uitzicht op het operagebouw. Even later had ik uitzicht op het station. Nou ja, hè? Fruiten maar. <lacht> nog weer later had ik uitzicht op de haven. Ja, en dan ga ik nadenken, hè? <lacht> ik wel. En toen dacht ik: dit kan volgens mij twee dingen betekenen. Of het restaurant draait. Of de aarde draait. <lacht> nou, één van de twee. Volgens een foldertje dat op mijn tafeltje lag, draaide het restaurant. <lacht> maar dat klopt niet met Galilei. Want volgens Galilei draait de aarde. Niet het restaurant. Nee, zei Galilei, de aarde draait. Want zei hij, de aarde is rond. Oh, was hij van overtuigd. Kijk, de tijdgenoten van Galilei dachten dat de aarde plat was. Maar dat is niet zo. De aarde is rond. Net als een pannenkoek. Ja, nou, en die draai je ook om. Oh, wacht even, wacht even, wacht even. Misschien draaien ze we allebei daar in Sydney, de aarde en het restaurant. Ja, misschien draaien ze we allebei, de aarde en het restaurant. Maar nee, dat zou, dat zou niet klappen met een pannenkoek, want dan heb je de pan omgekeerd op het pitje liggen. Dan kan ik, dan kan ik nachten van wakker liggen. Weer, echt waar, nachten van wakker liggen. En Dat moet je niet doen, want je komt er toch niet uit. Ik kan er weken over doordenken en je moet je niet doen, want je komt nooit uit. Maar als ik één ding heb ontdekt in mijn leven, dan is het wel dit. Dat als je heel diep over iets nadenkt dan kom je altijd uit bij iets dat niet klopt. Probeer maar eens, klopt altijd. <lacht> dat klopt altijd. Als je heel diep over iets nadenkt, kom je altijd bij een tegenstrijdigheid terecht. Ons hele leven hier op aarde is in feite één grote onverklaarbare tegenstrijdigheid. Jawel, onverklaarbaar. Ook de wetenschap kan dat niet verklaren, hoor. Ach, wel niet, wat is zo'n wetenschap helemaal? Kom, er staat hier ook al zo'n zo dure universiteit, maar dat is zonde van geld. Hè. Ja, stoerdoenerij. Ja. Volgens de wetenschap stijgt de zeespiegel met 10 centimeter per eeuw. Ik heb hem voor de aardigheid eens nagemeten. en ik kwam op een stijging van anderhalf meter in 6 uur. Ja, stel er allemaal zo weinig voor. Ja, een blozerie. Nou, en heb, je, heb je nog meer aan wetenschap? Natuurkunde, ook zoiets fraa natuurkunde. IJzers zet uit bij warmte en krim bij kou. Nou, treinrails zijn van ijzer, ja. Dus zomers zijn de treinrails langer dan winters. Dus zomers duurt een ritje Almelo-Amsterdam langer dan winters, En toch klopt het allemaal wel. Ja, dan komt het dat ik daar te diep over nadenk. En dat doen ze daar niet, niet. Ik denk dat te diep over nadenken. En nogmaals, dat moet je eigenlijk helemaal niet doen. dus te zo diep over nadenken. Maar nogmaals, als je er te diep over nadenkt, kom je altijd uit bij iets dat niet klopt. Je moet gewoon niet te diep nadenken en dan klopt alles. Ogenblikje, mijn broer. Ja, dat was helemaal vinkers. Um, doen we nog een plaatje? Nou, ik heb nog wel een aanvullende info over dat uh, walking. Basketbal. Nee, dat is walking. voetbal. voetbal. Okay. Ja, dat is toch ook is dat, leuk? Ja. Dat is iedere donderdag voor 60-plussers tussen 11 en 12 bij uh, voetbalvereniging SV Zandvoort Duintjesveld. 7. En. Uh, Meedoen is gratis. mag niet rennen. Dat is verboden. Maar mag je wel tackelen? Nee, dat mag ook niet. Je mag niet aan elkaar zitten. Dat je... nee. oh, nou nee. is dan jammer. mag allemaal niet. Dat zijn de regels. De walking voetbal is voetbal met aangepaste regels. Sprinten, rennen of joggen als mede lichamelijk contact is niet toegestaan. De bal blijft ook onder de kniehoogte. Dat betekent dat balvaardigheid en spel zich zicht boventoon voeren. En wordt zonder keepers gespeeld... Dat is makkelijk. Ja. En de afmetingen van het veld zijn aangepast. Walking voetbal kan daardoor worden gespeeld op het speelveld in de wijk. Nou, het lijkt me hartstikke gezellig voor de 60-plussers. 60 en uh, ik zou zeggen, kom lekker in beweging. Ja, maar dan win je toch altijd? Of zie ik dat verkeerd? Wat? Nou ja, degene die de bal heeft, die kan gewoon doorlopen naar het doel. Die mag hem niet afpakken. En dat is toch het be de bedoeling van voetbal dat je de bal ja, pakt. Nou, ja, ja, nou, ja, maar dit is dus voor 60 plussers. Oh, okay. Je speelt met elkaar, dus je voetbalt naar elkaar toe. Oké. Okay, ja. Beetje leuk, leuk doen. Ja, dat doet is niet leuk. Niet zo moeilijk doen. Ik doe niet moeilijk. Barbara Streisand doet ook niet mo moeilijk. Woman in Love. <laughs> Ik heb nog wel een leuk uh, uh, agendapuntje. Vanaf uh, september is dus er weer elke tweede vrijdag van de maand... Uh, workshop in de Blauwe Tram. En uh, ik heb het uh, vorige keer samen met mijn dochter gedaan. We dachten van, we gaan het gewoon een keer proberen. Kijken of het leuk is. Nou, en ik kan je mededelen, het is hartstikke leuk. We hebben hele mooie bloemstukken gemaakt. Ik ben ze ook alle twee kwijtgeraakt uh, aan mijn dochter. Want ze zegt, ja, ze zijn zo leuk. Ik wil ze hebben. Dus ik heb ze wel meegenomen. Ik kon het toch niet meenemen uh, op de Brommer. En uh, het uh, wordt uh, begeleid door Joop Jansen. Die heeft uh, jarenlang een eigen bloemenzaak gehad in Heemstede. En hij zegt ook, bloemschikken is voor mij een passie. En uh, hij, let, hij legt uit waar je op moet letten. En helpt waar nodig. En natuurlijk maakt, maakt hij er ook een gezellige middag van. De kosten is, zijn 8,50. is inclusief een kop thee of een kop koffie. En inclusief de bloemen, want die hoef je niet zelf mee te nemen. Daar heeft uh, Joop voor gezorgd. Ja. Het is een aanrader. Echt leuk. Elke tweede vrijdag van de maand in de blauwe tram. Van twee tot half vier. Nou, leuk, ja. Ja, is echt leuk. Oké. Okay. Nummertje doen. Ja, ja, doe maar. in de Grond.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 Ze zijn niet meer als toen. Ga nog een police nummertje doen. Wie? Police? Oké. Okay. was de police met do, do, do, da, da, da. En ik heb nog een nummer van Elvis klaarstaan. Of had jij nog gees? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Doe maar lekker Elvis draaien. Doe we Elvis. is. certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Oh, you keep on saying you really, really, really love me. Do you speak the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart.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 dat was Elvis Presley met Suspicion. Dat was een kort nummertje. Dat was een heel kort nummertje, 2 ja. minuten 32. Uh, nou ja, goed. Ik heb nog iets leuks vanuit het uh, museum. Alleen, ja, ze moeten maar even uitleggen hoe dat werkt precies. Want uh, het is uh, Kees de Muis zoekt een huis. Kees de Muis inloophuis. Uh, het is uh, Kom je op bezoek bij Kees de Muis en Julia... Sinds kort woont ze in het Zandvoortsmuseum Museum. In een speciale ruimte kunnen kleuters kennis maken met Kees de Muist. Nou, dat zit ik naar... Dan kan dat vanaf 11 september om 7 uur 15. Maar misschien kan dat nu nog hoor, dat weet ik niet. Maar het kon dus al vanaf 11 september. Dan moet je ze morgens om uh, kwart over zeven... Ja, mag je daar naar binnen. En dan uh, duurt het tot 25 oktober... Wel dit jaar nog. Uh, tot kwart over negen. is Dus uh, je bent voorlopig even lekker. Ja, zo staat het er. Van 11 september 2020 tot 7 uur 15. Van 7 uur 15 tot 25 oktober 2020, 9 uur 15. Als je er even vanaf wil, dan. Ik kan er niks anders van maken. Ik denk dat ze... Ja, om, s om kwart over zeven s morgens brengen. Of daarnaartoe. En dan ook kwart over negen weer. Oh, ja, weg. Ja. Maar ja. het is in ieder geval... Uh, je kan ze lekker wegbrengen. Dus misschien... Uh, morgenochtend. Ja. Ja. Ik weet het ja, ja. niet. Misschien ja. moeten we daar eventjes naar kijken. We gaan naar, uh, uh, we gaan naar het weer. Laten we gewoon... dat zal ook wel pet zijn... Maar goed. Optimist. Ja. Het weer de komende, de komende tijd. De uitgebreide weersverwachting voor Zandvoort. We tonen het actuele weer per uur tot 48 uur vooruit. De, het, het weer... Ja, regen. De komende dagen zijn opklaringen en is de kans op regen hoog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 15 graden en s'nachts blijft de temperatuur rond 11 graden. De wind waait uit het noordwesten en is matig windkracht 4, 4. Nou, dat was het weer. Het, is weinig, het heeft weinig om de hand. Ja. ja. Nee, het is niet veel. Dus, uh, wat wordt het morgen hetzelfde. Dus heb jij nog een gezellig nummertje, Marlene? Ik heb nog Dan wel een nummertje. Hem... Ik heb hem uit West. Uh, hoe heet dat? uit West Side Story. Helemaal goed. Is het zonnig? Dit is zonnig. I like to be in America. Okay by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Okay.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 I go back to San Juan I know a boat you can get on Bye-bye uh, Everyone there will give big cheers hey. Everyone there will have moved here oh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Wat is dat story? Ja, ik heb nog een uh, nieuwtje. De, tenminste, door corona gaan uh, de zwemlessen voor de jeugd van de Zandvoortse reddingsbrigade gaan niet door. Met uh, pijn in het hart heeft de Zandvoortse reddingsbrigade besloten dit winterseizoen geen lessen zwemmend redden aan te bieden aan de jeugd. Aan de jeugdleden. Zo'n 60 tot 100 Zandvoortse jongeren zijn hierdoor gedupeerd. Het schrappen van de lessen. Heeft te maken met coronamaatregelen. Jeetje. Ja, heel jammer. Het, uh, ja. De, het, bij het wedstrijdbad uh, van Centerpark zijn vanwege coronaregels voor die jonge redders geen kreetkamers en ook geen douches beschikbaar. We hebben, ze hebben gepuzzeld om het toch voor elkaar te krijgen, maar het ging niet. En misschien zijn de lessen nog mogelijk in het voorjaar, mochten de coronaregels minder streng zijn. Oefenen in het buitenwater als de Noordzee of het wet... is geen optie. Dat is uh, weet uiteraard weet veel te koud. koud. Ja, jammer. En, ja. Uh, we hopen dat, ze hopen dat het als enthousiasme blijft bij de jongeren... en dat ze volgend jaar weer kunnen beginnen. Ah. En doe jij me trouwens uh, de nieuwjaarsduik? Uh, geen idee, daar heb ik nog geen nieuws over gehoord. Daar heb ik nog niks ja, over gelezen. We niet of die doorgaat natuurlijk, daarom. Nee, ja, ik weet het niet. Ik heb, uh, zo gauw ik uh, daar meer info over heb, uh, meld ik het jou. Ja, ik doe elk jaar mee namelijk zo stoer mij <laughs> <laughs> ja hartstikke stoer hier is yeah. Amy Winehouse hoe jij met um, Amy Winehouse, helaas, de jong overleden. Ja. Wij gaan naar de afsluiting toe. Ja, dit was uh, Lunchroom voor de donderdagmiddag. Uh, uh, ik hoop dat, uh, dat uh, jullie genoten hebben, dat jullie het leuk vonden... dat jullie ook uh, wat aan de agendapunten hebben gehad... en dat jullie de muziek gezellig vonden... Uh, ik zeg tot, uh, graag tot uh, aanstaande dinsdag. Dan ben ik er weer met uh, Jan van den Oever. En ik ben er morgen weer met Pim Groof. En wat dus. is voor programma's van ZFM uh, vandaag? We hebben straks uh, het ritme En vanavond uh, met Jaap Koper van 8 tot 10. Alternati Alternative FM. Mm. Ook altijd leuk om even naar te luisteren. Ja. Ik zeg tot dinsdag. En ik tot morgen.